met Jacqueline Blom op pad in en rond Rommeldam... aan de hand van de bommelreisgids van Jeno Witsen. Van Rommeldam naar Bommelstein. Slot Bommelstein ligt op een uurtje lopen van Rommeldam. Als u deze wandeling wilt maken... adviseren wij u om bij de Westerpoort te beginnen. Voor het station gaat u linksaf de overweg over... en volgt dan naar rechts de weg richting Bokserheide... Binnen een paar honderd meter gaat u linksaf het achterpad op. Deze zandweg door de heuvels is de oude weg van Rommeldam naar Heksterzwaag, die vandaar doorliep naar Stuipendrecht. U loopt langs de oude Vlasspinnerij en het stadslaboratorium en komt dan op de nieuwe weg naar Heksterzwaag, waar de weg de Drens oversteekt. Aan de overkant van de rivier gaat u weer linksaf en volgt de weg naar Bommelstein, die hier de rivier een eindje volgt. U ziet hier de aanlegstijger waar heer Bommel een motorboot huurde... om met Joost samen de Drens af te varen om Hokus Pas te bestrijden. Deze stijger is ook de thuishaven van de plezierboot De Erik. Rechts van de weg ligt het mooie, rustige burgemeester Dikkerdakpark. Op de hoek van de zandweg kunt u even de benen strekken... in de uitspanning De Vreedzame Jager. Deze herberg is in de tijd door heer Bommels robot afgebroken... ...maar sindsdien weer een oude glorie hersteld. Agiel Salamander probeerde hier ooit om er met de oude schicht... ...vol beladen met heer Bommels geld vandoor te gaan. U gaat nu de Zandweg op, het oude zandpad waar Tom Poes aan woont. Dit is het verwaarloosde zijpad... ...dat Bul Super ooit gebruikte als sluiproute naar Bommelstein. Het pad loopt door het Dikkerdakpark en komt dan in de hopheuvels. Hier groeien hop- en spijtfietes... Soms in woekerende hoeveelheid. Aan uw linkerhand ziet u het Bommelkuuroord, met geld van heer Bommel gebouwd op een plek waar professor Prulwitskowski eerder in de bodem een ader van liquidum zarings had ontdekt. Een buitenordentelijk nuttige vloedigheid, waar kuurders zeer zorgeloos van worden. Rechts ligt de oerterp, een bolle berggraad, kaal en onaantrekkelijk tussen de bloeiende heuvels. Hier heeft ooit een computercentrum gestaan. Waar de zandweg weer het bos binnengaat, woont Tom Poes in een klein huisje onder de berken. Zijn huisje heeft in de loop van de tijd al heel wat te lijden gehad. Niet alleen door het onbesuisde optreden van heer Bommels robot, maar ook door de dwerg Kweetal. Die met behulp van zijn dimensiehevelaar het huisje overbracht naar de vierde dimensie omdat het altijd veel gemakkelijker is om iets van de aardbodem weg te vagen dan om het er weer op te krijgen, duurde het enige tijd voordat Tom Poes zijn huis weer terug had. Jacqueline Blom las uit de Bommelrijschits van Janno Witsen.